Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOSO3. Een pittig stikstofdebat in de Tweede Kamer. En dat debat stond niet op de planning, maar is er nu toch vanwege minister Hoekstra van het CDA. Die heeft in een interview gezegd dat de stikstofdoelen van het kabinet niet heilig zijn voor hem en zijn partij. En dat maak je niet vaak mee dat een minister iets anders zegt dan de rest van het kabinet. Verslaggever Ewout Kiviet in Den Haag volgt het debat. Ja, we zien een boze oppositie, want ze willen weten waar het CDA nu eigenlijk voor staat. Staan ze nog achter dat coalitieakkoord waar die stikstofdoelen voor 2030 in zijn afgesproken. Of, uh, ja, of, of is er een probleem in de coalitie? Uh, wil dit kabinet nog wel verder? Is er nog wel vertrouwen uh, in, in het kabinet en in elkaar uh, om al die crisis, stikstof, koopkracht en asiel uh, om die op te lossen? En je ziet eigenlijk een tweedeling. Rechtse partijen zoals BBB en PVV, die zijn juist blij met die uitspraken van Hoekstra en willen hem daaraan houden. Terwijl partijen aan de linkerkant juist positief waren over het stikstofbeleid. Nou, minister Kaag is trouwens niet bij het debat. Zij is vanmorgen onwel geworden en moest naar het ziekenhuis. Apple is van plan om meer iPhones in India te laten maken, meldt persbureau Bloomberg. Nu worden veruit de meeste iPhones in China gemaakt, maar Apple heeft meerdere redenen om de productie meer te verspreiden, zegt onze correspondent. Het zijn de spanningen tussen Amerika en China die steeds verder toenemen, zeker ook door wat er in Taiwan gebeurt. Verder zijn er steeds weer lockdowns in China door corona en waardoor ook de fabrieken getroffen worden. Die worden dan een tijdje stilgelegd. Verder zijn er op dit moment ook veel energie tekorten, er is een grote droogte en er is grote hitte. Wat ook meespeelt is dat steeds meer mensen in India een smartphone kopen... terwijl in China bijna iedereen er al wel een heeft. En een gek gezicht vanochtend in Groningen. Een wijkagent zag een jongen op straat naast zijn fiets liggen. Bleek dat hij na het stappen naar huis fietste en te dronken was om thuis te komen. En dus deed hij een dutje naast zijn fiets. De agent heeft de vader van de jongen gebeld en hem op laten halen. Bij het instappen in de auto ging het nog wel bijna mis. In plaats van op de achterbank wilde hij achter het stuur stappen. Het weer vol op zon. 25 graden in het noorden en westen. en 29 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog. En nog een paar graden warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. We werken op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Knoopend Beverwijk en Knoopend Velsen drie kilometer file. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Dinsdag 23 augustus alweer. Uh, tweede uur van Lunchroom. Met Lus aan de ene kant. En uh, aan de andere kant de muziekmaker. Uh, tenminste, de, de, die de muziek een beetje regelt hier. Nee, ja, ja, Bij ja, elkaar zoekt en, en uh, op de zender wat zet. En de knoppen bedient. Dat? En mij nee, hoor. Uh, Jan, uh, aan deze kant. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan het tweede uur beginnen met iets. Uh, wat eigenlijk we wel weer dit jaar voor het eerst weer mag. De toppers komen weer terug dit jaar voor het eerst. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou, Ik heb even een oude bij elkaar gezocht. Dat is van een aantal jaren geleden. En uh, altijd even leuk om te horen. Ik wil één grote Polonaise zien! We gaan Wat? een feestje bouwen. We gaan er Eén grote Polonaise! Want wij zijn weer, wat na nou de klop maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje in de buurt. En blijven lekker hangen, smorgens vroeg is nog genoeg. Het feest kan bekeren, want wij zijn weer. We gaan op in de kleine uurtjes door. En we gaan nog niet naar huis, want ons moeder is niet thuis. Dat zomer nu nog twee jaar, dan gaat hier ons stamcafé de deur op slot. Je weet niet wat je ziet. Het yeah, lied gaat uit de kaarsen aan, de gasten gaan in rijen staan. En hoogste zijn tijd van het allerworstelieuw. De kastelein en zijn vrouwen gaan ons voor. En de hele meter vol zingen allemaal een klink. Zit, s'nachts na twee jaar, dan gaan we met z'n allen naar de Dus dat is het opwarmertje voor de, de mensen die dit jaar weer naar de arena gaan. Ja, wanneer, wanneer is het? Wanneer is het ik weet het eind. niet precies, maar ik dacht er was in het najaar, dacht ik... Toppers. Ja, nou we, gaan, we gaan het opzoeken. Ja, natuurlijk gaan we dat doen. Gaan we even, inmiddels, als wij het opzoeken, gaan we even verder met Eros Ramazotti.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 Se già, basta, se già yeah. non ci sarebbe bisogno di chiedere la ja. Nog a tutti quelli che sono zeg ja. Nog eens zeg ja. Ven gek, rimangono dei sognatori per questo sempre più da soli Ja, dat is uh, Eros Ramazorti. En aan de andere kant heb ik mijn uh, encyclopedie zitten. onze eigen Luus. En die is weer helemaal ja. de internet op om te kijken wanneer de toppers weer gaan optreden. En Luus, je hebt het gevonden. Ja, het uh, is vrijdag 18 no en zaterdag 19 november. Dan vieren de toppers uh, Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit en René Vroger... samen met diverse gastartiesten de toppers. Nou. En wat is het? Thema ja. van de toppers uh, dit jaar. Happy Together, de Flower Power Edition. Oh, dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt me wel die leuk. is leuk. Ja, dat de is dresscode... echt onze tijd, de Flower Power-tijd. De dresscode voor de Happy Together Edition ja. is Flower Power. Leuk, dat is de tijd voor Scott McKenzie, mama, papa... De ja, dat heerlijk allemaal. He. Dus dat is Haast helemaal leuk. Hartstikke leuk, dan. zeker. In uh, van stalen we draaien proberen. Altijd van alles wat te draaien. Uh, we hebben in Nederland een hele goede komiek, onder van Duin... maar die maakt ook hele lekkere nummertjes, wist je dat? Ja, wel, jawel, jawel. En, en van deze heb ik zo'n mooi nummer van hem. Een half gewoon Een in tweeën verdeeld persoon kwal een beetje uit de toon Ik ben niet te rijmen Een van tweeën moet ik toch zijn Alleen welke blijft een geheim Half van jou ja Zelf hierin vinden zijn alle twee mijn beste vrienden. Half een klank en half normaal. Beide spreken een andere taal, alle twee samen in. Wie ben De spiegel aan Zie ik enkel mezelf maar staan Maar die ander is er ook Diep in mij verborgen Als ik hem roep, komt die voor de dag Dan verdwijnt er maar één op slag Samen zijn ze nooit bij elkaar Een leven wil delen, moet alle twee ons hart eerst delen. Half een klank en half normaal. Beiden spreken een andere taal, alle twee samen in. Wie ben ik of ben ik? Ja, dus. Uh, jij en een beetje dezelfde periode. Weet jij nog uh, de basis van dit liedje? Kun je het nog herinneren? De baas? De basis van dit liedje. Nee, nee, uh, dat uh, weet ik niet. Nee, dat we hadden nog Zwart-Wit-televisie en toen hadden we op een gegeven moment hadden we de Rudy Karel show ja. ja. En daar trad op uh, Esther Ovarim. Ja. ja. Esther en... Uh, Abi. Ja, Abi. Zij uh, zijn later gescheiden, maar Esther is je soms samen met Rudy Karel. Dat liedje. En dat is nu op deze manier gecoverd door André van Duin. Ja. En het is nog echt uit de tijd van de zwart wit televisie. Ja, gaar. En uh, ook zij hebben toen heel... Ik vond het een heel mooi nummer eigenlijk. En ook André van Duin heeft het op een hele mooie manier op de plaat gezet. Uh, Even uh, ter info was dit. Ja. Nou, dat is een leuke info. Oké, okay. had jij wat gevonden om uh, mee te delen? Nou dus. ja, ik, uh, lo we lopen allemaal wel eens over het, uh, het plein, daar bij uh, de Rotonde. Zo. Gezellig hè, met het hoge rat en zo. Ja, superleuk. Maar dat fletje wat ernaast staat, ja. dat ziet er niet meer. De half dicht getimmerd. Uh, nu heeft de gemeente uh, Vilex, waar ze het aan de, waar ze de verhuren uitbesteed hadden de tijd gegeven tot uh, 1 september... Uh, om uh, tot een minderlijke schikking met de huurders te komen. <tie> uh, als dat niet lukt... dan uh, ontbindt de gemeente de overeenkomst met Filex... en vanwege niet, niet nakomen van afspraken... en dan zal, het, uh, zal de gemeente het eigendom... de Vavauwstjesplein vervolgens leeg en ontruimd uh, opeisen... Uh, het streven is uh, om uh, in het vierde kwartaal van dit jaar tot sloop over te kunnen gaan. Mocht tenslotte de minder geschikking uh, niet lukken... dan zet de gemeente een onteigeningsprocedure in. Dus ze gaan er nu toch echt wel uh, werk van maken. Dat dat, uh, maar zoals het er nu uitziet, uh, kan dat dus niet. Nee, nee, nee zeker niet. Vind ik het echt een aanfluiting... Uh, de IJsselon Echter, die uh, uh, uh, zit er ook uh, in, uh, is gehuisvest, is eveneens. Oh, dat is ook eveneens eigenaar van de gemeente. Maar deze huurovereenkomst is nog niet beëindigd. En de IJsselon zal dus nog niet in de sloop worden meegenomen. Oké. Okay. Maar uh, ja, het, uh, het maar ziet er nu uh, niet uh, meer uh, uit. Nee, ja, zeker. Een uh, punt van uh, kritiek mogen we natuurlijk ook doen van deze kant. Kijk, er komt natuurlijk een, een, nu voor de eerst een loopbrug vanaf station richting boulevard. Ja. Die, mensen, ja. die gaan die loopbrug over. En we zien ze naar beneden een halve leegstaande bouwval van al die winkels die er nog staan. Wat ja. een aanfluiting van het mooie dorp. Ja, toch? Je hebt het over die. Over dat, uh... Al die oude restaurantjes en ja. zo die er nog steeds ja, goed, staan. Nou, ze zijn ermee bezig. Ja, ze zijn daar. mee bezig, maar het is toch geen gezicht voor je toeristen? Nee, dat Komt is nou. het ook niet. Ja. Maar ja, kan de gemeente ja. daar heel, heel erg veel aan doen? Nou ja, of is het gewoon ja. allemaal procedures, ja. Ja. procedures? Die loopbrug is natuurlijk noodzakelijk, maar ik vind het geen reclame voor. Nee, de dat is het niet. Maar die, die, die, die, die, die loopbrug die, uh, is er. Uh, om het allemaal wat uh, sneller te laten verlopen. En dan moet je soms wel eens keuzes maken... die misschien eigenlijk niet wil, maar die wel praktisch ja, wel. zijn. Jawel, vorig jaar hadden we daar geen loopbrug. En op verspijst daar wel een loopbrug. En dat is ook goed gegaan. Het is goed gegaan, maar het was wel giga gigadruk. Het was terug. Oké, okay, maar dat was even een puntje van kritiek, uh, kritiek. We gaan verder met uh, deze... is een beetje de eerste groothit van Michael Bolton. En ik weet zeker dat ik uh, Lucy hier een groot plezier mee ja, heb. Jawel, jawel. Geweldig. Je ja, vindt zo. hem goed, hè? He? Ja, ja. Vindt ja. Hem echt wel goed. Wist je ja. trouwens dat deze man ook heel mooi opera kan zingen? Ja, dat wist je ja, dat... ja. Je hebt mijn ja. gedetje ja. ervan gegeven. Het is ongelooflijk. Hij heeft een uh, CD gemaakt met alleen maar aria's. En het is ongelooflijk. Hij heeft ook duetten gehad met uh, Pavarotti. Hè? Ja. Dat heeft hij ook gedaan. Samen met uh, andere mensen ook nog. Maar hij heeft ook een solo... Uh, uh, CD gemaakt toen. Met allemaal open aria's En het is ongelooflijk mooi hoe je dat gaan zingen. Echt. Om... moeten we een keer uh, wat we laten horen dan. Uh, wil ik doen. Wil ik doen. Ik wil nog een keer meenemen. Ja. Je... ja. Gaan we doen. Oké. Okay. we kunnen het er wel over hebben. Met... Ja, nee. We gaan, gaan het laten horen. Meenemen. Het is misschien iets wat niet past in deze stijl van muziek. die Wij draaien hier. Maar we gaan een uitzondering maken binnenkort. We gaan een keertje Michael Bolton op de operatuur laten horen. Okay. Ja. Oké. Okay. De superband uh, was dit uh, Kensington. Uh, Lekker muziek maken deze jongens toch. Een Nederlandse groep, hè? geweldig. Uh, Luus, hebt jij wat gevonden? Nog niet? Nee, dan nee. moeten we maar wat opzetten weer. Ik uh, leef uh, mijn droom. Het uh, klinkt goed hè.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 Ik leef me Ik, leef, ik droom met een lekker ritmisch nummer, het maakt het gezellig. En misschien dat mensen die dromen van mooi weer. Luus, gaat het uh, u vertellen? Ja, het wordt uh, lekker weer. Rustig en warm zomerweer. In ieder geval voor vandaag en morgen. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. En in het westen is een enkele lichte bui mogelijk. De maximum temperatuur ligt tussen de 24 hmm. graden in het noordwestelijk kustgebied... En lokaal 30 graden in het oosten. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig. Vanavond is er weinig bewolking en is het overal droog. Er staat weinig wind. Uh, vannacht ontstaat er een plaatselijke uh, mistbank. De minimumtemperaturen liggen tussen de 13, uh, in, uh, 13 graden in het noorden en 19 graden in de grote steden. Er is weinig wind, maar in het warme gebied waait een ma matige zuidelijke wind. Morgenochtend beginnen we met flinke zonnige perioden en is er op de meeste plaatsen weinig wind. In het noordwestelijk kustgebied staat een matige zuidwind. Morgenmiddag ook nog steeds flink wat zon. En de maxima kunnen oplopen van 25 in het noordelijk gebied tot 30 in het oosten. Er is wederom weinig wind. Morgenavond is er weinig bewolking en het blijft nog lang warm. De vooruitzichten zijn vrij zonnig en warm zomerweer. Met vooral in het oosten en zuidoosten langs kans op tropische temperaturen. Vanaf vrijdag toenemde kans op een regen- of onweersbui. En geleidelijk minder warm. Nou, ik weet niet dat iedereen het. Uh, veel mensen zullen dat niet erg vinden, denk ik? Nee, ik denk dat heel veel mensen daar wel. Een beetje naar smacht om. Nou, ja, ja. Daar, die, die, die krijgen die er geen was. genoeg van. Nee. Oké, okay, nou ja, dat, dat, dat ziet er zonnig uit in ieder geval. Dus dankjewel voor dit mooie weerbericht, Ja, toch? Alsjeblieft, ja. En dan, uh, dan moeten we maar weer een uh, muziekje gaan draaien. Ja, doe maar. Wat, uh, wat gaan we doen, wat denk je? Zoveel Collins is opzoeken? Ja, doe die maar eens. Tijd niet gehoord. Oké, okay, dus een, uh, een lekkere uitvoering deze. Ja, Lus heeft weer tijd vroeg gehad om de koksmuts te pakken en de pollepels bij elkaar te zoeken, want we hebben net een lekker recept, begrijp ik, Lus? Ja, we hebben gewoon een uh, lekkere uh, pasta met uh, kip, spinazie, champignons en boeufsen. Klinkt al goed. Ja, toch? Het is voor vier personen, dus lekker makkelijk. Uh, je hebt uh, 400-500 gram uh, spaghetti nodig, drie kipfilets, olijfolie, één pak uh, diepvriesspinazie van 500 gram, één pakje boeufsen. 1 uh, bakje uh, kastanje-champignons, uh, 50 gram pijnboompitten, uh, zongedrogen tomaten, peper en zout naar smaak... en eventueel extra knoflook, ui en pepers naar smaak. Uh, de pijnboompitjes uh, moet, uh, mag je licht uh, roosteren. Uh, snijd de kipfilet in blokjes, borstel de champignons schoon en snijd ze in vieren... Snijd de zongedroogde tomaten in dunne reepjes... en ontdooi de spinazie volgens de bereidingswijze op de verpakking. Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzing op de verpakking. Verwarm en wok met een scheutje olie... en bak de kipverleetblokjes bruin op hoog vuur. Voeg de champignons toe en roerbak enkele minuten door. Bak deze apart voor een knapperig resultaat. Doe nu de spinazie erbij samen met de roomkaas... Schep zachtjes om en voeg als laatste de zongedroogde tomaatjes en de pijnboompitten toe. En verwarm nog eventjes goed door. Ze Schep de pasta in een diep bord en schep daarop de saus. Garn garneer met geraste parmezaanse kaas. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou, Wil je dit goed. recept nog even doorlezen, dan kan dat op smulweb.nl. Uh, ik ik maak geregeld pasta recepten met spinazie, maar toch prefereer ik altijd lekker verse spinazie, lekker laten slinken in de wok. Dat kan ook, Ik vind tuurlijk. het lekkerder altijd. Ik dat vind, vind, ik altijd, vind ik een hele goede tip. Ja, dat vind ik altijd uh, ja, dat is, beter. Ik vind ook vers lekkerder. Ja, en uh, slinken, het is zo gebeurd, en uh, lekker iets van een lekkere kruidenroom uh, erdoor, een, een, een, een uh, paturin of ouzen, lekkerste dingen, gonaaltjes erdoor af en toe. Het is zo lekker. Hollandse granaaltjes dan he. Zandvoetsen gaan Ja, zandvoetsen ja, zandvoetse gaan Oké. Okay. Dan is het goed. Dan is het goed. Nou, we gaan weer. Nou, uh, ja, we gaan een beetje op het eind. Dan hebben we nog. op een Ja. Jeetje. Seba, Seba, Seba, Seba, Seba. Se va, se va, se va, se va, se va la vida, se va el amor, se va callado. Un día yo dejé mi casa y por ti todo dejé ir. Quise encontrar otra cosa, pero de ti me cayé. Ahora me encuentro solito porque eres mucho saber. Voy a hacer todo lo que pueda por coger yo mi mujer. Se va, se va, se va, se va, se va, se va la vida, se va el amor, se va a callar, se va, se va, se va, se va, se va, se va la vida, se va el amor, se va a ballar, voy a hacer todo lo que pueda, por lo que yo mi mujer, no sé lo que dice a ella, pero yo quiero volver, quitaré todo lo que pueda, pero no puedo demás. Porque no tengo dinero y no puedo trabajar. Se va, se va, se En amor, ah, se va se va. Se va, se va, se va, ze va, ze va, ze va, la va, ze va, ze va, ze va, a va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, la vida, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, la vida, ze va, ze va, ze va, va, ze va, ze va, ze va, ze va, ze va, Het gaat nog harder schijnen bij horen van deze muziek. Uh, in het programma draaide we al een nummer van onze dorpsgenoot uh, Alan Clark. En ik heb er nog eentje gevonden van hem. Dat doet hij een duetje. Dat deed hij ook samen in het programma uh, Beste Zangers. En dat doet hij samen met uh, onze eigen Langelene Litouwers. Towers. Shall we She gets too hungry for the inner edit. She adores the theater, but never comes late. She'd never bother with anyone she hates. Oh, that's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with Barons and Earls. Won't go to Harlem no Dressed in ermine and Pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady, lady is a tramp She loves the free Cool, lovely Wind in her hair Life without care hey. She's broke But it's oak It hates California It's so cold and it's damp That's why the lady is a tramp She gets much too hungry, baby, To eat there a dinner ready Oh, and she adores the theater But she never comes late She never follows When anyone she hates Hey, That's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with barons or earls. Right. Never make a taller trip with her money purse. Oh, and she won't dish the dirt with the rest of the girls. Oh, that's, that's why the lady is a tramp. tramp. You love the free, fine, wild, knocked out, cool, groovy wind in, in her hair. hair. Yeah, life's without care. She's broke, but it's over. It's California. California. It's so cold and it's down. So down. That's why the lady, that's why the lady. A trial. The Ladies Tramp! Ja, onze eigen Alan Klark, samen met Anne-Leenhuizen uh, uh, uh, Towers En de uh, Ladies and Tramp, nummer wat uh, ooit is uitgebracht door onze onverprezen Frankie Boy Frank Sinatra. Luus, het woord is aan jou. Ja, ik heb nog iets nieuws over Connection. De Connection, oké. Okay. De vervoerde Connection introduceert een nieuwe manier van betalen in twee OV-regio's tegelijk. Ja. Uh, re reizigers kunnen vanaf nu in en uit checken met een contactloze betaalpas of creditcard. En uh, ook op hun mobiel. In alle connectionbussen in de regio's Amsterdam, Meerlanden, inclusief Schiphol en Haarlem-Eimond. Dankzij deze introductie kan een groot deel van de inwoners van Noord-Holland nagenoeg trempelloos betalen in de bus. Makkelijk. Dat is zeker, zeker. makkelijk. Je pak je betaal. Alles, zo je alles doen met je betaalpas of creditcard. Ja, op, ja kart, ik, kart, dus met alles. Uh... Ja, ja, ideaal. Uh, heb jij toch wel eens dat je zo dat alles zo lekker loopt dat je tegen jezelf. Uh, wat een geluk? Zeg je het wel eens? Dat ik Ja, met alles gewoon. Uh, net zoals uh, als Rudy het Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de weisjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leven.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 Karel, ook niet meer onder ons, maar dat was uh, een van zijn grote hits. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Leuke tekst trouwens. Ja. Okay. Uh, had je wat uh, nieuws? Ja, ja, ik heb wat nieuws. Er wordt een uh, serie over uh, Miep Gries uh, gemaakt. Miep Gies. Uh, uh, ja, de Miep Gis, uh, die verzorgde de mensen in het achterhuis. Ja, bij Anne Frank. Oorlog. Ja, bij ja, ja. Anne Frank. Hij uh, in de omgeving van de Peperstraat in Amsterdam... Uh, waren zich deze week even terug in de tijd. Daar wordt namelijk een nieuwe serie dus van Mick Pagies opgenomen die zich afspeelde in de jaren 40-45. Het gaat om een National Geographic serie, A Small Light, over het leven van Mick Pagies. Zij hielp namelijk de onderduikers in het achterhuis en zij zorgen ervoor dat het dagboek van Anne Frank bewaard bleef. Uh, vanwege de opnames zijn verschillende straten in de buurt in Amsterdam op, uh, afgezet. De opnames rond de Peperstraat zijn tot en met vandaag. Morgen en overmorgen zijn er nog opnames op andere plekken in het centrum van Amsterdam. En daarna worden de opnames tot en met maandag voortgezet in Haarlem. Uh, afgelopen week waren er ook uh, opnames in de omgeving de Koogstraat in Amsterdam-West. Nou, leuk om te horen dat dit. Ja, yes, dit is leuk. Is er en wat? Ja, we gaan uh, nou, eind van Dan gaan we maar uit uh, uitdenken. Ik noem het zo even <middels> Ja, en zoals we heeft gezegd, onze twee uur is het alweer op, Luz. Jee, we gaan het snel. Ja, het is zo snel. Heb je de klok vooruit gezet? Nee hoor, helemaal niet. Nee, twee uurtjes gewoon wat gezellig is. Het is altijd zo. Ja, toch? Ja. Uh, we willen onze luisteraars nog even uh, toch bedanken voor het luisteren... weer naar uh, deze afgelopen twee uurtjes... waarin wij hopen wat uh, gezellige en leuke afwisselende muziek te hebben gebracht... en wat nieuwtjes, een weerbericht en een receptje. Uh, wat ons betreft zijn we daar. Volgende week zijn we er weer. Volgende week ja. oh, zijn we er weer. Ja. Leef en welzijn. En wat ons betreft zeggen wij nog altijd... Uh, let op elkaar en blijf gezond. En uh, nog een, een fijne... volgende week.